11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De republikeinse senator John McCain pleit voor luchtaanvallen op Syrië. De VS moet leiding geven aan een internationale missie... om strategische doelen van president Assad te bestoken, zegt de oud-presidentskandidaat. Volgens McCain zijn de misdaden van het Syrische regime vergelijkbaar... met die van kolonel Gaddafi in Libië. Daar leidden luchtaanvallen van de NAVO uiteindelijk tot de val van het bewind... McCain zegt dat de Syrische opstandelingen plekken moeten hebben... van waaruit ze veilig hun verzet kunnen organiseren. Precisieaanvallen op doelen van Assad kunnen daartoe bijdragen, zegt hij. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt... die meededen aan een protest tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden... protesteerden duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Onder de arrestanten zijn een paar prominente oppositieleiders. Volgens de demonstranten is bij de verkiezingen op grote schaal gefraudeerd... Buitenlandse waarnemers zeggen dat de uitslag vooraf vaststond. Premier Poetin won de presidentsverkiezing met meer dan 63 procent van de stemmen. Twaalf grote schuldeisers van Griekenland gaan akkoord met het deels kwijtschelden van Griekse schulden. Hun steun is belangrijk voor het slagen van het schuldenplan van Griekenland. Het plan moet het land de lastenverlichting van 107 miljard opleveren. Onder de twaalf banken, verzekeraars en fondsbeheerders zijn ING, BNP Paribas en Deutsche Bank... Analisten schatten dat ze ongeveer 50 procent van alle Griekse schuldpapieren bezitten. Om het Griekse schuldenplan door te laten gaan... moeten nog meer schuldeisers ermee instemmen. Griekenland wil dat meer dan driekwart van alle schuldeisers meedoet. Tot donderdagavond kunnen schuldeisers aangeven of ze meedoen. Commissaris van de Koningin Thijs is niet blij... met een Twitterbericht van de burgemeester van Hulst. Ze neemt contact met hem op vanwege de tweet. Die gaat over een reeks overvallen op Chinese restaurants... De CDA-burgemeester verving in het bericht de letter R door de L. Hij schreef: "Nu al drie overvallen op Chinese Les lans in Zeeland. Hoop dat die lare overvallen snel in zijn een klaargelegd wordt. Niet Sambal blij." De burgemeester zegt dat dit zijn stijl is en dat hij niet namens de gemeente heeft getwitterd. President Obama heeft gezegd dat de Verenigde Staten Israël altijd zullen steunen. De Israëlische premier Netanyahu is op bezoek in Washington. De twee leiders praten onder meer over het atoomprogramma van Iran. De VS wil Iran met sancties dwingen om het omstreden atoomprogramma te staken. Maar Israël zegt dat de dreiging te groot is en wil ingrijpen. Voorafgaand aan het overleg zei Netanyahu dat Israël en de VS bondgenoten zijn. Wel benadrukt hij dat Israël een soevereine staat is die het recht heeft zichzelf te verdedigen. Binnen de Israëlische regering gaan steeds meer stemmen op om doelen in Iran aan te vallen. In Duitsland heeft de man twee artsen doodgeschoten. Na zijn daad pleegde hij thuis zelfmoord, meldt de politie in de deelstaat Rijnland-Paltz. Volgens lokale media was de dader een man van 78 die patiënt was in de praktijk in de plaats Waeilabach. Er zijn berichten dat ook een agent gewond is geraakt. Motief van de schutter is nog onduidelijk. Na de schietpartijen opende de politie een klopjacht. Er werden ook helikopters ingezet. De man bleek dood in zijn huis te liggen.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 De reddingshelikopter hield een trainingsvlucht toen hij boven sint Anaporogie drie keer werd beschenen, zegt de luchtmacht. De politie en de marechaussee onderzoeken wie met de laserpen heeft geschenen. Volgens een woordvoerder gebeurt het steeds vaker dat luchtmachttoestellen worden beschenen. Het kan gevaarlijke situaties opleveren als de bemanning wordt verblind. Door een wetswijziging wordt het volgend jaar makkelijker om het beschijnen van piloot- en luchtverkeersleiders te bestraffen. Koningin Beatrix verschijnt woensdag voor het eerst sinds het ongeluk van haar zoon Frizo weer in het openbaar.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 Woensdag veel wind en regen, daarna rustiger. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog zu zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.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 Dit twitterde burgemeester Mulder van het Zeeuwse Hulst. Hij vond het blijkbaar geestig om het nieuws over een reeks overvallen... op Chinese restaurants zo te verbasteren. Dat zijn tweet tot ophef leidde is weinig verrassend. Maar zijn reactie daarop is misschien nog wel zorgelijker. Hij heeft geen spijt van zijn bericht en zal zijn gedrag niet aanpassen... want je kunt dan niets meer doen... en op deze manier krijg ik wel meer volgers erbij op Twitter. Onthutsend eerlijk maar vooral gewoon onthutsend. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Hoe zou Mitt Romney zich voelen? Hij wil het zo graag opnemen tegen Obama in de presidentsverkiezingen... maar de natuurlijke, onomstreden leider van de Republikeinen... is hij nog altijd niet. Morgen moet er meer duidelijkheid komen in zijn lot, want dan is het Super Tuesday. Wat er vermoedelijk gaat gebeuren, we horen het van onze oog-republikeinen-watcher in de VS, Michel van der Hoek. In Rusland zijn de verkiezingen alweer achter de rug, maar vlekkeloos verliep het daar niet. Leider van de verkiezingswaarnemers van de Raad van Europa, Tini Cox, praat ons bij over zijn bevindingen. En verkiezingen in Nederland voorlopig niet, maar dat zal liggen aan hoe de onderhandelingen in Den Haag de komende drie weken verlopen. Wat er achter die gesloten deuren gebeurt, weten we niet. Maar hoe is de intermenselijke dynamiek tussen de zes onderhandelaars? Wie bepaalt de tafelschikking? Wie geldt als een snoeiharde? Wie breekt er als eerste? En wat eten ze daar eigenlijk in het katshuis? Van collega-oogpresentator en Haagse insider puur sang Max van Wezel... horen we alle ins en outs. En nu we het toch over eten hebben... een bijzonder Nederlands kookboek maakt morgen kans om Cookbook of the Year te worden... Het is de kookkaravaan, een culinair reisverslag door Marokko. We spreken de auteurs Yassine Nasser en Annelies Dollekamp. En om 5:12 voor twaalf, dan gaan we staken. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 5 maart. Het was de eerste dag van de onderhandelingen over extra bezuinigingen om het begrotingstekort terug te dringen. Premier Rutte, minister Verhagen en gedoger Wilders zijn het over één ding eens. We hebben met z'n allen de wil om het te laten slagen, politiek is de wil er om de verantwoordelijkheid te nemen, om besluiten te nemen... die nodig zijn om dit land perspectiefvrij en sterk te houden. Toch hebben wij als PVV de wil, uh, net als mijn twee collega's naast mij, om eruit te komen. Ze willen dus graag. En niet alleen miljardenbezuiniging... maar alle grote politieke onderwerpen liggen op tafel in het Katshuis. Als we alleen maar financieel kijken dat het moeilijk zal zijn uh, om eruit te komen... dat we ook niet financieel moeten kijken... Het worden dus spannende onderhandelingen. Om de kans op succes te vergroten... hebben de onderhandelaars een totale mediastilte afgekondigd. Ik zou zeggen, dames en heren, tot over een paar weken. Maar deze katshuisstilte geldt ken ik niet voor andere onderwerpen. Zo zagen we Geert Wilders niet veel later... alweer een persconferentie geven over de mogelijke terugkeer naar de gulden. De euro is geen geld, de euro kost geld. Volgens het bureau dat het onderzoek uitvoerde zal de eurocrisis Nederland alleen nog maar meer geld kosten. Daarom is er volgens de hoofdonderzoeker maar één oplossing. PVV-leider be Wilders wil er een referendum over houden. Als dat er ooit komt, zullen de meeste economen tegenstemmen. Zij zien niets in een terugkeer van de gulden. Slecht onderbouwd rapport. Uh, die miljardenbedragen die kun je eigenlijk niet onderbouwen. Dus met andere woorden, het is buitengewoon onzeker wat die kosten en baten zullen zijn. Ook VVD en CDA willen de euro houden en willen geen referendum. Er kwam vandaag iets minder geld in de schatkist dan normaal. Uit protest tegen het vastlopen van de CAO-besprekingen... schrijven agenten in Utrecht, Flevoland en het Gooi geen bonnen meer uit voor lichte overtredingen. En daarom hoorden veel mensen vandaag het volgende. De overtreding is niet gevaarlijk. We heeft niemand mee in gevaar gebracht. En uh, ja, bij deze uh, laten we dan bij een waarschuwing. U komt er goed mee weg. De politieacties zijn nog niet voorbij. Ook in andere delen van Nederland worden de komende dagen minder bekeuringen uitgedeeld. Even opletten dus voor dit soort figuren. We kunnen lekker zonder gordelrijen, telefoon spelen. Wat je wil, mag je doen. Dus ik heb geen klachten. En als u deze straatartiest deze week niet meer verstaat... komt het waarschijnlijk ook door de bonnenstop. Minder boeters, dus je mag meer dronken eten. <lacht> en heel hard gitaar spelen. Wat oh. een planten, die groeien zo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Mariel Hagman alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Marian. Het Financieel Dagblad meldt dat er belangstelling is voor de Limburgse autofabrikant Netcar. Een Zwitsers bedrijf met de naam QPM wil Netcar voor 1 euro kopen van het Japanse concern Mitsubishi. De topman heeft zijn interesse per brief kenbaar gemaakt aan president Masuko van, van Mitsubishi. De Zwitser zegt in een gesprek met het Financiële Dagblad dat QPM tot en met 2017 700 miljoen euro wil investeren. Alle 1500 medewerkers van Netcar kunnen hun baan behouden. Mogelijk wordt de werkgelegenheid zelfs uitgebreid. Het Zwitserse bedrijf ontwerpt zogeheten wankelmotoren met een laag brandstofverbruik. Het is de bedoeling om jaarlijks enkele miljoenen van deze motoren in Born te produceren. Trouw vindt de herverkiezing van Poetin slecht nieuws voor Europa en de Verenigde Staten. Rusland heeft niet de macht om de wereld naar zijn hand te zetten, maar wel de macht om actie te blokkeren, zoals bijvoorbeeld in het geval van Syrië. De felicitaties van dictator Assad aan Poetin zijn voor de krant veelzeggend. Daarnaast vindt trouw de herverkiezing van Poetin ook slecht nieuws voor gewone Russen die niet langer accepteren dat stembussen worden gevuld met valse biljetten of dat Poetin-aanhangers meermalen kunnen stemmen. De afgelopen maanden gloorde er onder de groeiende middenklasse hoop dat er verandering op til was. De krant wil ondanks de slechte voortekenen de hoop vasthouden... dat er iets gaat veranderen in Rusland, al zijn de voortekenen niet gunstig. Het AD vindt het opvallend dat een bedrijf als de KLM in recessietijd... besluit om rechtstreeks naar Luanda te vliegen, de hoofdstad van Angola. Eind deze maand gaat het gebeuren, Daarna volgt Zambia. Maar Afrika, dat is toch armoede, oorlog en uitzichtloze ellende? Zo vraagt de krant zich af. Maar dan corrigeert het AD zichzelf. De krant wijst op de economische cijfers. De gemiddelde groei van Afrikaanse landen lag de afgelopen tien jaar boven de 5 Bovendien, de Chinezen zijn er al. China haalt voedsel uit Zambia, olie uit Angola en bouwt in Ethiopië. Volgens het AD is Afrika booming en liggen daar enorme kansen voor bedrijven. Met de internationale vrouwendag op 8 maart in het verschiet... verschijnen ook weer de lijstjes met inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. In Nederland verdienen op dit moment vrouwelijke topmanagers 14% minder dan hun mannelijke collega's, meldt Spits. Op basis van een onderzoek door een internationaal consultingbureau. Maar het kan slechter. In West-Europa verdienen de Duitse vrouwelijke managers 22% minder dan mannen. En in gidsland Zweden, is dat percentage nog altijd 19%. Het consultingbureau zegt dat de beloningsverschillen onder meer komen. doordat vrouwen, vanwege de kinderen, een tijd uit het arbeidsproces zijn. Hun marktwaarde. Neemt Zo. daardoor niet toe. Neemt Ik ben een woordje vergeten. te tikken. excuus Dank daarvoor. Dankjewel. De Nederlandse consument houdt inmiddels best van geitenkaas en geitenmelk. Maar met het geitenvlees wil het hier nog niet erg lukken, schrijft Trouw. De Wageningen Universiteit heeft nu een PR-bureau aangetrokken... dat moet proberen ons allemaal voor de barbecue aan de satékambing te krijgen. Geithouders moeten namelijk af van overtollige bokjes... want die lammeren niet en geven geen melk. Ze kosten bovendien extra geld aan voer- en stalruimte. Een deel van de bokjes krijgt direct na de geboorte een spuitje. Maar de Wageningen Universiteit vindt het een stuk duurzamer en diervriendelijker... als de overtollige mannetjesgeiten voortaan aan een satéstokje worden geregen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan zoek ik even... Ik geloof dat we over super... Jazeker... Een spannende dag in Amerika, dat wordt het. Het is namelijk Super Tuesday, ik had het er al over. Waarschijnlijk wordt het de belangrijkste dag in de Republikeinse voorverkiezingen. Michel van der Hoek is docent aan de Bethel Universiteit in Minnesota... en hij volgt voor ons dit verkiezingsjaar de Republikeinse Partij. Meneer van der Hoek, goedenavond. Ja, goedenavond. Super Tuesday, een cruciale dag voor de Republikeinen. Maar waarom is het zo'n belangrijke dag? Omdat er nu 437 gedelegeerden op het spel staan. En dat is meer dan het totaal van aantal gedelegeerden die tot nu toe zijn vergeven. Dus een heleboel punten. Een heleboel maar. punten, ja. De voorverkiezingen zijn in januari begonnen. Maar eigenlijk zeggen we dat het pas echt met Super Tuesday begint, toch? Kijken de Amerikanen daar ook een beetje naar uit, naar morgen? Uh, ik denk zeker de Republikeinen, want de Republikeinen zijn een beetje moe van dit lange proces. Er is nog zoveel onduidelijkheid. Tegen Super Tuesday is meestal de tijd aangebroken dat degene die dan wint, dan is het echt afgelopen. En dat is niet helemaal zeker. En waar zijn ze zo moe van? Nou, dat het zo lang duurt, dat er zoveel, zoveel debatten zijn geweest. Uh, het is allemaal niet duidelijk. En uh, ik denk dat de mensen ook uh, niet echt blij zijn met alle kandidaten. Er leeft toch onvrede over het huidige kandidatenveld en dat blijft bestaan. Er zou aanvankelijk nog een, een debat zijn vanavond, maar die is afgeblazen. Is dat nou goed of slecht voor de kandidaten? Dat is heel goed. Dat is heel goed, want ik denk dat mensen vooral van die debatten heel erg moe zijn geworden. Er waren er veel en veel meer dan in uh, enig ander verkiezingsjaar. Maar ik zou denken dat je dan um, zeg maar meer kans hebt om te kijken op wie je wil gaan stemmen. Om te zien hoe ze zich profileren, wat ze zeggen. Misschien horen waar ze fouten maken. Het probleem is dat er na zoveel debatten eigenlijk niks nieuws meer is te zeggen. Dus het enige waar het dan op uitdraait is... a. herhalend van dingen die al gezegd zijn... en b. Uh, weer op elkaar inhakken. En ik denk dat daar de Republikeinen heel erg moe zijn. Ze denken vooral aan november... wanneer een kandidaat van hun partij tegenover president Obama moet staan. En in de tussentijd hebben de kandidaten elkaar alleen maar afgebroken. Dus dat helpt de partij niet. Mm -hmm. Zijn Amerikanen uh, die hele harde verkiezingen... in de zin van de spotjes die uitgezonden worden... de bewoordingen die gekozen worden. Zijn ze dat zat? Ja, absoluut. Ja. We, hebben het, uh, we hebben het er al de hele tijd eigenlijk over, dat, ze, dat de republikeinen worstelen met uh, het leiderschap. Uh, Romney heeft het zeker niet makkelijk gehad. Is de algemene verwachting voor morgen dat hij uh, een definitieve slag toe zal slaan en dat hij echt als winnaar uit de bus komt, die het op gaat nemen tegen Obama? Nee, dat zal denk ik niet gebeuren vanmorgen. Hij maakt wel goede kansen. Vooral in de laatste week is Rick Santorum toch wat teruggezakt in een aantal peilingen. Uh, dus met Romney ga ik wel vanuit dat hij flink wat zal winnen. Maar het idee dat hij echt alles zal pakken, het is mogelijk. Maar die kans is niet, niet heel erg groot, hoor. Ik denk dat hij flink wat pakt, maar niet alles. Niet alles. Nou, een spannende dag voor Romney. Michel van der Hoek, heel erg bedankt. We gaan elkaar zeker nog veel spreken de komende maanden. Ja, graag gedaan. Richie Richie en de Commodores met Brick House. Rusland heeft een stap vooruitgezet, maar het is nog niet genoeg. Dat zegt Tini Cox naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Rusland. De SP-senator was dit weekend in Moskou... als hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa. Vlak voor de uitzending sprak ik meneer Cox. En ik vroeg hem, welk stap heeft Rusland nou gezet? Nou, wat er gebeurt is dat er mede naar aanleiding van... Het, het vele gedoe dat er was bij de parlementsverkiezingen in december, waar ik ook uh, de waarnemingsmissie van de Raad van Europa leidde, een heleboel protesten was zijn, zijn gekomen en in reactie daarop een aantal verbeteringen zijn toegepast. Er waren transparante uh, stembussen, wat in Rusland geen luxe is, in alle 100.000 stembureaus waren uh, webcamera's opgehangen, zodat iedereen die dat wilde thuis uh, kon volgen wat er, wat er gebeurde. En er waren meer dan 100.000 nieuwe waarnemers. En het waren over het algemeen jonge, enthousiaste mensen die uh, echt goed in de gaten wilden houden of het uh, allemaal wel eerlijk verliep. Dat mm -hmm. was een, dus een da stap vooruit. Ja, dat zijn maar, de stappen vooruit. Maar u had het ook vandaag, las ik, over incidente incidenteel bewijs of aanwijzingen van fraude. Ja hoor, want de stap vooruit, dat wil niet zeggen dat uh, Rusland het uh, voldaan heeft aan internationale standaarden. Integendeel, uh, op verkiezingsdag uh, zelf is er. ...nog het, het, het nodige verkeer te We Zelf eh, als eh, Raad van Europa en OVSE, hebben we thuis de stembureaus bezocht. En in de uh, stembureaus uh, ging het eigenlijk overdag uh, allemaal goed en relaxed. Maar bij de telling uh, ging het fout. En althans 30% van de uh, stembureaus die we toen uh, bezocht hebben... Uh, ...werd het protocol niet gevolgd. Nou, dat kunnen kleine vergrijpen zijn, maar dat kan, dat kan het leiden tot, uh, tot een, een enorme wachttijd. En, en wat is dan bijvoorbeeld tot, uh, een, een kleine vergrijp? Een klein vergrijp is dat je het protocol niet precies in zijn volgorde volgt. Maar als je dan per saldo doet wat je moet doen, dan is dat niet zo problematisch. Maar als je er uren en uren en uren over doet, vooral eer dat je überhaupt de stembussen open maakt... ...dan jaag je natuurlijk waarnemers weg en dan ontstaat er ruimte om dingen te doen... ...die je niet hoort te doen met de een, met een stembus mm -hmm. of met het protocol. En grote vergrijpen, waar moet ik dan aan denken? En grote vergrijpen zijn als, als je extra stembiljetten stem, uh, in, in, de, in de bus doet... En een, in december hebben we daar nogal wat gevallen van geconstateerd, veel te veel gevallen. Dat is toen ook door binnenlandse waarnemers bevestigd. Ik zelf was in de gang, het ongeluk omstandigheid om het, om het te zien: dat, dat er gewoon te veel stembiljetten in de stembus geduwd waren. Die hebben we nu wel gezien, maar dat was nu incidenteel. We kunnen daar op basis van de gegevens die we nu hebben. Niet zeggen dat het dat niveau van, van december heeft gehaald. Nee, maar In tegelijkertijd was... is het zo dat u duizend stembureaus heeft bezocht van de honderdduizend. Zou ja. het ook kunnen zijn dat wat u heeft waargenomen slechts het topje van de ijsberg is? Dat is uh, zeer zeker mogelijk. En als uh, de, de, de hele waarneming van de Russische verkiezingen zou gebaseerd zijn op al, alleen het werk van de internationale waarnemers... dan had uh, je er niet veel aan, maar zoals gezegd waren gisteren meer dan honderdduizend nieuwe... Binnenlandse waarnemers, dat is voor het eerst, want in het verleden had je ook wel waarnemers binnenlandse, maar die waren niet erg geïnteresseerd, eerlijk gezegd, in de materie. Die waren meer geïnteresseerd in hun uh, iPhone of, uh, of het geld dat ze verdienen met de, met de waarneming. Die hebben we nu gehad en daar gaan we ook resultaten van krijgen. We hebben vandaag alleen maar onze voorlopige conclusies bekendgemaakt, maar in april dan komt mijn definitieve rapport pas. En eh, ook het rapport van de OVSE dat gaat uh, ga nog een tijd uh, duren. Verwacht u dus, dat het uh, eindoordeel wat uiteindelijk in april komt, dat dat nog negatiever zal zijn dan vandaag? Want ik vond het vandaag betrekkelijk positief. Dat, uh, dat, dat, dat zullen we zien, daar kan ik nu nog niet over oordelen, maar veel belangrijker is dan, dan wat er op verkiezingsdag gebeurt, is wat er voor de verkiezingsdag gebeurt. En daar hebben we zware kritiek op geleverd, want daar ging het dus fout in Rusland. Poetin was uh, 75 procent van de, van de totale tijd. ...was hij in beeld en het kwart was voor de rest van de kandidaten. Er was dus geen gelijk speelveld en er was dus ook geen, uh, geen ondertijdigde scheidsrechter... ...die toezicht uh, hield op de verkiezingen. En dat zijn eigenlijk de twee grootste mankementen in Rusland. zijn veel belangrijker. dan Wat op verkiezingen zag zelf gebeurt. En daar hebben we aandacht voor gevraagd en, en dat zal ook in ons rapport uh, toegericht worden. Rusland moet een hele grondige ver, uh, herziening van haar kieswetgeving uh, toepassen... En vooral zorgen dat er gewoon een omgetijdige scheidsrechter is. Want anders kan je het spel dat democratie heet. Mm -hmm. Dat kan je echt niet spelen. Ja, Nou, dat is duidelijk wat u daarover zegt. Uh, iedereen heeft gehoord wat uw voorlopige conclusies waren vandaag. Ik heb het idee dat dat aangehoord wordt, terzijde geschoven en het leven gaat door. Er gebeurt niets mee. Ja, dat, dat, dat mag u denken. Maar dat, dat werd ook gezegd in, in december. Uh, op de dag dat ik toen een persconferentie hield na de verkiezingen... Uh, ...zei... De, de toen minister-president Poetin dat het waarschijnlijk allemaal Amerikaans geld zou zijn dat mij inspireerde of dat het uh, door de even betaald zou worden. Inmiddels uh, zijn er uh, een aantal belangrijke wetsvoorstellen ingediend bij het parlement van Rusland. Die doen wat we uh, toen onder andere vroegen dat de registratie van partijen en de registratie van presidentskandidaten echt een heel stuk makkelijker zou worden. Als uh, die wetten daadwerkelijk door het parlement aangenomen gaan worden. De eerste lezing is al uh, geweest dan is dat een structurele hervorming. Uh -huh, uh -huh. Ik mag hopen dat mijn rapport dat ik in april uitbreng... dat dat uiteindelijk net zoveel rendementen heeft als het eerste rapport. Maar dat valt te zien, want het is makkelijk om veel te beloven. Er is veel beloofd in deze verkiezingen. En u heeft natuurlijk ook niet de machtsmiddelen, de consequenties of sancties... om af te dwingen dat uw conclusies omgezet worden in wetgeving. Dat blijft nee, natuurlijk hoor, een mankelijkheid. maar dat is ook helemaal mijn, mijn doel. Het is niet het doel van waarneming. We worden gevraagd door het parlement van Rusland in dit geval... om de verkiezingen waar te nemen te observeren en vervolgens te concluderen en te adviseren. Nou, we hebben waargenomen, we zijn nu aan het concluderen en daarna zullen we gaan adviseren. En het is altijd aan de lidstaat zelf om eh, te beseffen hoe dat je ermee om moet gaan. Uh -huh. Maar Rusland is als lidstaat van de Raad van Europa en de OVC verplicht om democratische verkiezingen te organiseren. Dus er moet nog heel veel gebeuren in dat land om aan die verplichting te voldoen. Nou, glashelder. Meneer Cox, hartelijk dank. Graag gedaan. With the girl that I'm talking about I'm in love with a girl I can't live without I'm in love but I sure picked a bad time To be in love -hawks. Bad time in deze Amerikaanse groep stond of staat nog steeds vanavond op het podium van Tivoli in Utrecht. Een markante openingsset van de PVV vandaag aan het begin van de onderhandelingen in het Katshuis. We praten niet alleen over bezuinigingen, maar ook over voor ons belangrijke onderwerpen als immigratie en asiel. In Den Haag is politiek redacteur Hans Anninga. Ja, Hans, wat heeft Wilders met deze opmerking willen bereiken? Het gaat toch allemaal over bezuinigingen? Wilders wil speelruimte creëren. Zowel aan de onderhandelingstafel, dus daar moet je een beetje gaan overvragen. Maar hij probeert ook wat ruimte te creëren bij zijn eigen achterban, de PVV-kiezers. Um, voor Wilders is het heel belangrijk dat dat er komt. Want uh, ja, als ze eruit komen uit deze onderhandelingen... dan zal ook uh, Wilders met vervelende mededelingen moeten komen... als er toch hervormd gaat worden en miljarden extra bezuinigd moet worden... op onderwerpen waar Wilders in 2010, bij de start van het kabinet... nog zo trots op was dat daar niet op bezuinigd hoefde te worden. En met veel trots kan ik ook mededelen... dat de ingrepen in de sociale zekerheid beperkt zijn. Het ontslagrecht blijft de komende kabinetsperiode ongewijzigd. De werkloosheid, of het nou gaat om duur of hoogte, blijft ongewijzigd. De AOW-leeftijd wordt in ieder geval met onze steun... niet na 67 jaar, maar na 66 jaar verhoogd. De uitkeringen worden niet bevroren. Dan de ouderenzorg. Er komt structureel bijna 1 miljard euro extra voor de zorg voor ouderen. Bijna 2 miljard aan bezuinigingen op de thuiszorg, de WMO... De verhoging van de eigen bijdrage voor bewoners van zorginstellingen zijn geschrapt. Een hele lijst van uh, behaalde resultaten die Wilders noemde in 2010... bij de start van het kabinet. Ja, en Je kan je voorstellen dat hij straks uh, toch wel zijn verlies uh, moet nemen... als op al deze onderwerpen wel bezuinigd gaat worden. En daar moet voor die kiezers dus wel uh, iets tegenover staan. En dat kan dan zijn door het verder aanscherpen van regels... voor uh, asielzoekers en uh, immigratie. En dat kan hij in die onderhandelingen ook weer gebruiken... als drukmiddel naar het CDA en de VVD. Ja, maar dat Geert, geldt uiteraard natuurlijk ook voor het CDA... En VVD, zij moeten toch ook met een goed verhaal komen voor hun achterban... waarom ze moeilijke dingen hebben prijsgegeven. Ja, en dan zie je dus dat er wel een verschil zit uh, hoe de partijen aan tafel zitten. Het lijkt mij dat uh, de VVD toch het meest ontspannen... voor zover je dat überhaupt kan in deze situatie, uh, aan tafel kan zitten. Want uh, nou, premier Rutte is premier. Dat vindt de VVD nog iedere dag heel erg fijn. De fractie die zit uh, qua uh, beleid op één lijn met dit kabinet... Fractieleider Stef Blok van de VVD die heeft die fractie ook goed in de hand. Dus er is niet uh, te verwachten dat er snel opstanden gaan uitbreken. als er aan die onderhandelingstafel wat besproken gaat worden. En dat zit bij het CDA toch wel anders. Want uh, Maxime Verhagen heeft het CDA in een uh, toch wel rechtskabinet uh, uh, onderhandeld. En uh, tegen die lijn was en is verzet in de fractie. Uh, en dan op de achtergrond speelt dan ook nog de partij van het CDA mee. Want die zijn een tijdje geleden met een strategisch akkoord gekomen. Daar werd eigenlijk een nieuwe toekomst voor het CDA uiteengezet. En een van de lijnen was, we moeten weer terug naar het maatschappelijke midden. Uh, het CDA moet zijn sociale gezicht weer tonen. Nou, straks uh, sterk bezuinigen op sociale voorzieningen. En eventueel ook nog instemmen met uh, strengere regels over asiel en migratie. Nou, het is uh, een redelijke kans dat dat uh, gaat botsen. En daar ligt dus een groot risico voor het CDA. En ook een groot risico bij het kabinet. Want stevigere PVV-eisen die, die liggen niet zo goed in Europa, heb ik begrepen. Ja, uh, ministers als Gert Leers en ook Mark Rutte... die, die voelen, die zien dat uh, er behoorlijke weerstand is in Europa... als zij met die PVV-agenda de boer opgaan. Ze lopen op tegen de grenzen van de verdragen. En ze merken ook wel dat Nederland in Europa... toch minder goed begrepen wordt. Dat uh, merken ook Nederlandse ambtenaren in Brussel. Dus meer eisen van Wilders op dit geval. Gebied, zal ook uh, premier Rutte met Argens gaan uh, bekijken. Aan de andere kant heeft Wilders op deze terreinen nog maar heel weinig binnengehaald, dus hij wil ook wat. Ja. Nou, bij de VVD zal het niet zo'n groot probleem opleveren... want die gaan toch wel een heel eind mee met Wilders in deze agenda. Maar bij het CDA ligt dat wel moeilijker. Een van de risico's bij het CDA is natuurlijk het idee... om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat is een vrij explosief onderwerp. Ja, uh, ik roep nog even de namen van uh, Ad Koppen en uh, Catherine Verrier in herinnering. Uh, dat zijn mensen die onder andere grote bezwaren hadden bij de start van dit kabinet uh, met de koers, maar die ook wel te kennen hebben gegeven dat bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking dat gaat voor hun ook wel uh, te ver gaat. En om het nog gecompliceerder te maken... zonder deze twee Kamerleden, die twee stemmen... is er voor dit minderheidskabinet geen meerderheid. Dus ja, ook hier zie je hoe lastig het ligt. En kijk dan nog maar eens naar de partij weer van het CDA. Die gaat er wel niet officieel over... want het is uiteindelijk aan de Tweede Kamerfracties om akkoord te gaan met deze onderhandelingsresultaten. Maar ja, binnen die partij zijn deze onderwerpen dus gevoelig... En dan wordt dus ook veel verwacht van uh, de onderhandelaar Buma. Die zal het oliemannetje moeten zijn. tussen aan de ene kant de wensen van de Tweede Kamerfractie. en aan de andere kant de ideeën en besluiten van de onderhandelingstafel in het Katshuis. Later uh, vandaag um, of eind van de dag uh, presenteerde het PVV... het onderzoek over de gulden. Die uh, PV wil hem graag terug hebben. Is dat iets wat we echt serieus moeten nemen, of uh, is het een ballonnetje? Nou, ik heb vorige week al een rondje gemaakt langs de partijen... hoe ze tegen dat onderzoek aankijken. En wat me vandaag in elk geval opviel, is dat uh, de officiële reacties... die waren precies hetzelfde als ze vorige week waren... toen ze het rapport nog niet hadden gelezen. Dat uh, ja, een berekening over dit onderwerp verdacht lastig te maken zijn. Uh, samen met economen zeggen ze ook dat er toch wel... nu ze het dan wel gezien hebben, selectief is uh, geshopt... in de vele feiten en argumenten die je over de euro uh, te bergen kan brengen. En aan het eindresultaat zal wel zijn... Wie in de euro gelooft, die zal er nog steeds in geloven. En wie dat niet doet, die zal dat ook uh, in de toekomst wel niet doen. Um, ja, de PVV wil hier verder nog wel iets mee doen. Maar heel veel is daar nog niet duidelijk over. Er zal eerst gevraagd worden naar een reactie van het kabinet. En daarna moet er nog een debat komen en eventueel een referendum. En wat er daarna gebeurt, uh, ja, dat is uh, onbekend. Ik zou zeggen de bureaulaar longt. En het zal niet het belangrijkste punt van de onderhandeling in het Katshuis worden. Want die bezuinigingen die gaan over euro's. Ja, die gaan over euro's. Nou, we weten het inmiddels. Het Katshuis is de komende weken afgehuurd door vijf mannen en één vrouw: premier Rutte, fractievoorzitter Vragen van het CDA en gedoogpartner Geert Wilders. En hun secondanten: Fleur Agema van de PVV, Stef Blok van de VVD en Siebrand Buma van het CDA. Maar wat is nu precies hun rol? Ook in Den Haag is oogcollega en politiek commentator Max van Wezel. Max, goedenavond. Goedenavond Eva. Max, jij kent uh, al deze mensen van dichtbij. Um, we gaan uitgebreid praten over hun rolverdeling eigenlijk bij deze onderhandeling. Ik wil eerst beginnen bij uh, Fleur Agema, de enige vrouw in het gezelschap... Geeft dat haar een speciale positie in jouw optiek? Nou, ze zit er niet om de koffie te schenken voor de heren, Gelukkig denk ik. niet. Nee, dat lijkt me wel een politiek zwaar gewicht. Ik vind het wel opmerkelijk dat Wilders haar heeft meegenomen... bij de kabinetsformatie van twee jaar geleden... zat er een andere secondant, namelijk Barry Madlener... die uit Europa was ingevlogen... omdat hij zo'n joviale man is die zo goed het ijs kon breken. En, nou, Je kunt veel van mevrouw Agema zeggen... maar een, een, een joviale man <lacht> lijkt ze me niet en een joviale vrouw ook niet. Dat lijkt me een hele strenge meesteres. Is dat een indicatie voor hoe hard het gespeeld gaat worden... wat Wilders betreft? Ja, Wilders zit er kennelijk geharnast daarin dan uh, twee jaar geleden. Toen, uh, toen wou hij heel graag die uh, gedoogconstructie. had daar ook veel voor over. En nu wordt het echt met de koppen tegen elkaar slaan, denk ik. En ja, dat, dan, dan komt uh, mevrouw uh, Jan Hartleiner toch wel als mevrouw Agema goed uit. Mm -hmm. Wat is haar specialiteit eigenlijk als je het over onderwerpen hebt? Gezondheidszorg, ouderenzorg, uh, ja, ja, iedere vorm van zorg. Daar is ze zeker zo radicaal en principieel in als Agnes Kant van de SP vroeger was. En ja, dat is nou net een van de onderwerpen... die volgens al die adviesbureaus uh, uh, aangepakt moeten worden. Hoge eigen risico's wil het Centraal Planbureau. Iets van 750 euro per Nederlander per jaar, geloof mm -hmm. ik. En nou, dat botst erg met de ideeën van mevrouw Agema. Ja, ik weet dat ze daarin gespecialiseerd is, dus dat ze daar ook echt een persoonlijke passie voor heeft. Ja. Zijn er, maar er wordt natuurlijk over van alles en nog wat gesproken. Is het zo dat als je niet gespecialiseerd bent in die andere onderwerpen, dat het eigenlijk ook wel een zwaktebot is? Moet ik dat zo zien? Nee, dat weet ik niet of je dat zo uh, moet zien. Kijk, die secondanten zitten er vooral bij omdat ze uh, eigenlijk over een hele herziening van het regeerakkoord van nog maar twee jaar geleden nog maar anderhalf jaar geleden zelfs praten. En in ons uh, staatsbestel is het herschrijven van regeerakkoorden... een kwestie van de Tweede Kamerfracties, niet van de bewindslieden. Dus uh, het is gewoon belangrijk voor, voor Rutte en uh, Verhagen dat ze dekking hebben uit de Tweede Kamerfracties, anders kan er niet zoveel. Mm -hmm. Dus uh, al die secondanten zitten er niet als waterdrager of als koffiezet bij, maar echt als heel belangrijke, misschien wel de belangrijkste politieke factor. Mm -hmm. We kennen Rutte allemaal als iemand die uh, ja, eigenlijk altijd blijft lachen. Uh, dat is een van zijn charmes en een van zijn krachten ook. Is dat een stijl die hij achter gesloten deuren voortzet? Of verandert hij eigenlijk? Is het een soort Jack on hide? Nee, het is, geloof ik, in de omgang een hele galante man... die zich erg bewust is van uh, geeft de anderen ook wat hun toekomt. Uit zijn tijd als VVD-fractieleider is wel bekend... dat hij heel erg opvliegend kon doen tegen mensen... die hun werk gewoon niet gedaan hadden. Die dingen hadden beloofd en dat niet nakwamen. Maar uh, het, het blijft wel een gentleman, geloof ik... Uh, het probleem vind ik vooral dat hij uh, in een soort dubbelrol zit nu. Hij zit daar en als onafhankelijk vergadervoorzitter... Als, als, als bovenpartijdig iemand, als een soort vader des vaderlands... en als een van de twee VVD-onderhandelaars. Dat is niet helemaal logisch... Uh, de vorige keer dat men in het katshuis zat onder het vorige kabinet... Uh, hebben ze voor een andere opzet gekozen... waarin Balkenende echt alleen maar de vergaderingen voorzat, het kabinet bij elkaar kon houden. En Donner en Van Geel waren dat geloof ik toen... voor het CDA uh, de onderhandelingen deden. En, uh, ja, Rutte heeft nu een hele zware verantwoordelijkheid... door en de man te zijn die samen met Stef Blok... de harde VVD-eisen moet formuleren... en de man die het team bij elkaar moet houden. Ik, ik weet niet of die dat kan. Het is een beetje schizofreen... Mm -hmm. Politiek is, uh, is persoonlijk, denk ik uiteindelijk altijd. Het ja. gaat ook om de intermenselijke dynamiek. Om het met een duur woord te zeggen. Zijn dit karakters, en dit zijn karakters, zijn het karakters die elkaar liggen? Nou ja, ze kennen elkaar natuurlijk, behalve mevrouw Agema... die een beetje nieuw in het team is. Maar uh, ze, ze kennen elkaar inmiddels wel goed. Uh, Verhagen, Wilders en Rutte hebben die kabinetsonderhandelingen... twee jaar geleden gedaan. Blok, uh, Buma en Wilders zien elkaar uh, aan het begin van elke Kamerweek voor overleg. Dus ze zijn wat dat betreft wel aan elkaar gewaagd. Er zitten wel irritaties in, denk ik. Uh, Maxime Verhagen is al een gevaarlijke factor, omdat hij een enorme emotionele man is. En emotioneel is ook echt emotioneel. Hij, hij kan driftbuien krijgen, hij kan boos weglopen... hij kan in tranen uitbarsten maar als dat hij zich niet krijgt. is dat echt allemaal, Max, of is dat ook een nee. beetje de onderhandelingstactiek? Om... Nee, nee, niemand gelooft dat. Tegen iedereen die je zegt, Maxime Verhaag is een hele emotionele man... die, die zegt, dat kan toch niet, dat is zo'n sluwe vos. Maar het, het is echt zo, denk ik. Het is wel zo natuurlijk dat iemand dat ook ook gebruikt. Als, als je weet dat de anderen bang zijn dat je met slaande deuren wegloopt, loop je misschien wel eens met slaande deuren weg om, om een bepaald effect te bewerkstelligen, <laughs> maar het is, het is wel echt zo. Nou, andere risicofactor lijkt me een beetje Stef Blok. Dat is echt uh, de boekhouder van het stel. De man is ook begonnen als filiaalhouder van de ABN Amro Bank in, ik meen uh, Nooddorp of zo. Nieuwkoop. Nieuwkoop, zegt Hans, die <laughs> ze nog beter kent dan ik. In Nieuwkoop. En dat, dat is echt een boekhouder, een accountant. Iemand die alle cijfers kent, alles heeft doorgerekend... alle dossiers heeft gelezen, maar altijd in cijfers blijft praten... en niet in mensen. En dat, dat irriteert de anderen altijd een beetje. Dus die, die twee mensen lijken me de risicofactor. Hmm. Wordt er ook... Um... Tijdens die onderhandeling gebeld met fractiespecialisten... als je iets moet navragen of als je niet zo thuis bent in een bepaald onderwerp... wordt er dan nog even naar buiten gebeld? Dat kun je beter beperken, want alle journalisten weten... dat als je het niet uit het katshuis krijgt, de informatie... dat je dan gewoon via de omweg van het Binnenhof het kunt proberen. Dus ik, ik denk dat uh, in het kader van de radiostilte, die is afgekondigd... ook die contacten wel worden beperkt. Maar er gaan altijd dingen mis natuurlijk. Uh, je had in 2007... Je Jawel, voor ons wel. Uh, in 2007 had je Jacques Tegelaar van de P van de A bij de vorming van het CDAP van de A-kabinet. Die de hele tijd met fractiespecialisten wilde bellen. En dat dan van de anderen niet mocht. En dan buiten in de auto ging zitten. En ze toch belden. En dan toch weer op zijn kop kreeg van de rest. Maar het wel deed. Je hebt ook het prachtige verhaal van het vorige Katshuisberaad in 2009. Ook dat CDAP van de A-kabinet. Toen dat herinner je je misschien Ferry Mingelen live in de uitzending van NOVA toen nog was en opeens gebeld werd door ja! een anonieme bron. Ja. En ook tegen van Huis moest zeggen... sorry, dit is een anonieme bron, uh, ik kan hem nu niet te woord staan. Nou, ik weet dat op dat moment uh, Balkenende TV zat te kijken... naar Ferry Mingelen in het katshuis en dacht van, wat gebeurt er nou? En wie stond er op de gang te bellen? Wouter Bos. Nou, zo moet het dus niet, wil je het vrede bewaren Max van Wezel, ik zou de hele avond nog naar je kunnen luisteren. Max van Wezel, hartelijk dank Hans. Andrie, ga ook hartelijk dank vanuit Den Haag hieren. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face lace. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, Oh, girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts a scene. And his tears fall and burn in garden green. And so, castles made of sand. Fall in the sea, eventually. A little Indian bird who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior in the end. Many moons passed, and more the dream grew stronger till tomorrow. He would sing his first war song and fight his first battle. Something went wrong, surprise attack, killed him in his sleep that night. And so castles made of sand, melts into the sea.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 Made of sand slips into the sea. Vessels made of sand, Jimi Hendrix natuurlijk. En de inspiratie voor dit nummer zou hij op hebben gedaan in Marokko. En daar gaan we het over hebben, zijdelings in ieder geval. Een bijzonder Nederlands kookboek maakt morgen kans om Cookbook of the Year te worden. De kookkaravaan, een culinair reisverslag door Marokko. Geschreven door Yassine Nasser, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. En Annelies Dollekamp. goedenavond. Goedenavond. Annelies, ik begin even bij jou. Jan man heeft ook uh, hieraan meegewerkt. Het is een verslag van een reis door Marokko die jij samen met je gezin en met Yassine hebt gemaakt. Jullie zijn als een ja, echte karavaan door het land getrokken, als ik het goed begrijp. Ja, uiteindelijk is het zo wel gegaan. Het begon eigenlijk heel spontaan bij uh, Yassine uh, drie jaar geleden. Toen we hem aan het eten waren in zijn restaurant. En dat was een Spaans restaurant. En dat vond ik eigenlijk wel... Uh, Apart. Dus ik zei tegen hem van, goh, waarom heb je eigenlijk geen Marokkaans restaurant van gemaakt? En uh, toen zei hij van, nou ja, misschien, uh, want ik dacht, ik ken dat eten helemaal niet. Mm -hmm. Dus toen zei hij van, uh, ga maar mee naar Marokko, dan uh, laat ik het je wel proeven en laat ik het je wel zien. Ja, en uiteindelijk zijn het vijf reizen geworden, uh, waarin we ja, een groot deel van het hele land uh, hebben bezocht. Jassine, je hebt ze op sleeptouwen genomen door Marokko. Kende je het land toen al door en door dat je dat kon doen? Of was het meer een romantisch idee van we gaan met z'n allen dit ontdekken? Um, ja, de tweede meer een romantische land <laughs> om te ontdekken... deed natuurlijk wel alsof ik veel wist. Maar uh, toen ik jong was ben ik wel bij enkele plekken geweest... Uh, uh, zeg maar, uh, waar we geweest zijn. Mm -hmm. Maar niet zeg maar, het hele avontuur... Uh, Beleefd, zeg maar. Ik, voor mij was het ook iets nieuws. Een ontdekkingsreis. Uh, om, om een ontdekkingsreis, precies. Ja. ja. Je bent kok in een Marokkaans restaurant. Ja. Nu wel? Uh, we gaan proberen wat Mar Marokkaanse invloeden erin te doen. Ik werk nu in een restaurant waar vooral internationaal gekookt wordt. Want, dus um, dan gaan we er wel naartoe. Je gaat ja. er wel naartoe, want uh, je ouders zijn Marokkanen. Ja. ja. En uh, de plek waar zij vandaan komen... Als je mij daar naartoe zou nemen... wat zou het eerste zijn wat we daar eten? Uh, een hoop vis. <laughs> Want het is aan de kust. de kust. En het allerlekkerste wat daar ja. vandaan komt... wat is dat? Uh, mijn ouders komen oorspronkelijk uit SFI. Mm -hmm. En dat, daar zijn ze bekend om... de couscous met de zeven groentes. Dat klinkt ook heel lekker. Maar er zit geen vis in dan. Ja. Uh, tenminste, zij komen wel uit de kust... maar ook nog iets is binnenland. Mm -hmm. Maar dat, het, het regionale... Uh, gerecht. Mm -hmm. Maar SFI staat ook bekend om uh, zijn havens, uh, zeehavens. En uh, daar wordt sowieso heel veel vis geconsumeerd. Maar vanuit zijn ze wel bekend met het gerecht. Uh, couscous, couscous de met zeven de zeven groenten. groenten. Klinkt heel mooi. Ja. Kun je zeggen dat er echt een, een Marokkaanse keuken is? Of is het zo divers? Het is zo divers. Bij elke streek. En Marokko is een, een hele oude multiculturele samenleving. Van uh, ja... Het heden. En die hebben allemaal uh, bijgedragen aan uh, ja, verschillende soorten gerechten smaken. En uh, je zou niet echt kunnen zeggen. Uh, Dit van de is Marokkaanse de Marokkaanse keuken. keuken. Nee. Annelies, nee, toen jullie, jullie uh, rondtrokken door Marokko, viel jou dat op, al die regionale verschillen in het eten. Um, ja. Maar uh, uh, in, uh, in Marokko is nog niet zo heel veel een uh, restaurantcultuur. Dus um, in restaurants hebben ze heel vaak veel van dezelfde dingen. Als je daar gaat eten. Maar gelukkig heeft Jasin ons ook meegenomen uh, naar zijn familie. En hebben we nog wat uh, mensen thuis be kunnen bezoeken. Zodat we toch net iets meer uh, uh, hebben kunnen proeven dan normaal. Als je door Marokko trekt. Zeg maar. uh -huh. Waar heb je het lekkerst gegeten Annelies? Het lekkerst. Nou, ik weet niet meer waar ik het lekkerst heb gegeven, maar wat, wel wat ik het lekkerst vind, en dat is Bastia. Dat is een uh, heel lekker uh, krokant laagje met vulling van kip of van duif. Met, uh, uh, hoe heet het? Het is een beetje zoet en ook hartig. En, en dat is wel heel typisch Marokkaans. Dat zoet en dat hartige gecombineerd. En, en daar, heb, dat vind ik erg lekker. Ja. Heb je hart aan verloren. Ja. Yassine, ik, uh, mijn beste vriendin woonde vroeger boven een heel mooi Marokkaans restaurant in Amsterdam, maar ik moet zeggen, ik ken er niet zoveel in Nederland. Hoe komt dat? Um, ik denk dat er weinig interesse... in het uh, Marokkaanse uh, koken, denk ik. Uh, of het... Uh, van oudsher is het, is het, is de keuken, uh, is het koken zelf echt iets meer voor vrouwen. En uh, misschien is dat, denk ik, wel de oorzaak... dat er... Uh, weinig restaurants zijn. Tenminste, ik zou het niet durven te zeggen... maar ik denk dat dat wel... Maar in Frankrijk en in, in België daar zijn ze heel, best wel ver. Daar heb je Marokkaanse keukens die op hoog niveau uh, uh, draaien. Mm -hmm. Maar in Nederland zijn er niet zoveel. Ik denk dat er weinig interesse in is, Heb je, je, dat, heb je dat idee ook, Annelies? Ja, ik denk wel wat Jasmin zegt... Uh, dat, dat de oorzaak is dat de vrouwen altijd thuis zijn... En dan voor het eten zorgen en dat er inderdaad geen restaurantcultuur is uh, in Marokko. Van, ha van oud her niet. Zij mm -hmm. gaan niet naar een restaurant uit eten. Zij eten gewoon thuis. En uh, dat, ja, dat moet allemaal nog een beetje op gang komen. Zeg maar we, maar hebben nu, uh, we hebben nu vierde, vijfde generatie uh, Marokkanen in Nederland. In Nederland wordt er veel uh, buiten de deur gegeten. Italiaans, Spaans, Grieks. Dat is allemaal heel gewoon voor ons. Je zou denken dat daar uh, ja, een enorme markt voor is. Nou, ik, zou, ik denk dat ze ook best wel heel trots mogen zijn op hun, uh, op hun keuken. Want uh, kenners zeggen dat het toch de derde of vierde keuken van de wereld is. Dus misschien uh, kunnen we ze inspireren om wat ondernemender te zijn daarin. Nou, dat zal in ieder geval helpen dat jullie dit boek hebben gemaakt. Wat me opviel is dat jullie dit boek in eigen beheer hebben uitgebracht. Waarom was dat nodig? Nou, nodig Het was eigenlijk omdat ik... Uh, uh, ik ben boekontwerper en ik moet heel vaak... Uh, concessies doen of ik moet net even iets veranderen of ik moet uh, ja en soms ook wel eens dat ik denk van nou hm, dat komt het niet echt een goede en uh, ja dit boek lag zo dicht bij mijn hart dat ik dacht nee dit ga ik alleen doen en uh, ik ga het nu helemaal maken zoals ik het wil en ja blijkbaar uh, is dat succes ja want het is kookboek van het jaar in Nederland geworden <lacht> nu dus mogelijk ook uh, cookbook of the year wereldwijd is dat een hele prestigieuze prijs uh, ja, want het, ja, de hele wereld komt erop af. Er doen uh, in eerste instantie, geloof ik, iets van zeven, nee, uh, 170 uh, landen mee. En uh, er zijn wel heel veel categorieën, maar deze categorie, daar ben ik wel extra trots op. Omdat het echt een overal categorie is. En uh, ja, we staan nu met, met nog maar 12 landen in de finale. <gacht> Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat ja. het gaat worden. Tot slot, achter in het boek staat dat de uh, Marokkaanse veiligheidsdienst jullie in de gaten heeft gehouden. Ho hoezo? Uh, en schuldige kookliefhebbers. Uh, ja, ja dat, dat vinden wij ook wel. Alleen in Marokko is dat allemaal nog net even iets anders. Dat als je bij de douane vertelt dat je een journalist bent, dan duurt het altijd net even iets langer met net iets meer vragen. We komen er altijd wel doorheen, alleen ja... Je moet er net iets meer tijd voor uittrekken. Yassine, En uh, ja? ze, ze moeten ja. natuurlijk, ze, ze volgen je ook min of meer. Dus vandaar dat we op een gegeven moment bij een hotel hoorden dat het, uh, dat het geïnformeerd was naar de familie uh, ja. hoe het ging met ons, zeg maar. Gelukkig zijn die heel hard teruggekomen. Yassine, tot ja. slot kort nog even. Als jullie winnen, wat gaan jullie eten? Pastia. <lacht> Geweldig. Ik wou <lacht> dat ik kon aanschuiven. Nou, ik hoop voor jullie dat jullie winnen. Heel erg bedankt, Annelies Dank. en Jassine. Oké. Okay, Dank gedaan. u wel. Graag het is vijf voor twaalf. Ja. De stakende schoonmakers braken vandaag een record. Het is de langste sectorstaking sinds 1933. Tien weken ligt het werk al stil. Sjaak van der Velde, goedenavond. Vakbondshistoricus, ja, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Um, in het licht van de geschiedenis vallen tien weken natuurlijk in het niet. Wat waren de langste stakingen? Hoort u mij? Sjaak. Hoort u mij, meneer Van der Velde? Ja, nu weer wel, maar het viel later weg inderdaad. Gelukkig, u bent er nog en ik ook. In, ik wilde u even vragen, tien weken, dat klinkt heel lang, maar dat valt in het niet bij de geschiedenis. Wat waren de langste stakingen in Nederland? Ja, dat is een heel mooi verhaal, kan ik erover vertellen. Maar er is één staking die echt het allerlangste is. Die heeft 843 dagen geduurd. En om een beetje een idee te geven, dat is twee jaar en vier maanden. Ja, dat is uh, echt heel lang. Dat was in Blokzeil. het is een uh, plaatsje waarin lag een houtsagerij. En die mensen die wilden een cao. Dat was in 1924. En die hebben dat zo lang uh, volgehouden met uh, 80 man ongeveer. Nou moet je daar natuurlijk wel maar realiseren dat het niet zo is dat die mensen iedere dag op dat bedrijf kwamen. Zoals de zaken uh, in de schoonmaak nu. En die gingen waarschijnlijk ergens anders werken. En je hebt ook goede kans dat die uh, houtsagerij uh, ander personeel aannam. Maar officieel heeft die staking zo lang geduurd. En uh, met, su met succes uiteindelijk? Nee, die is niet uh, succesvol geweest. En uh, ja, dat, dat is wel vaak zo. Uh, bij stakingen die zo heel erg lang duren. Dat ze dan. Uh, ja, het is een beetje een, een teken van zwakte, dit soort stakingen. Dat geldt bij de schoonmaakers, is dat denk ik heel anders hoor. Maar dit zijn allemaal stakingen van voor de oorlog. Hè. Die hele lange stakingen. Dat komt eigenlijk na de oorlog niet meer voor. Dat is wel een aardig ander voorbeeld, dat ik mag vertellen. In 1931, in een steenfabriek, werd ook gestaakt. En dat werd, de schakers werden betaald door de concurrenten van de steenfabriek waar gestaakt werd. Wat het, vuil! Dat was een kartel. En daar, nou, tegenwoordig mag dat niet meer, maar vroeger had je kartels in de steenfabrieken. en die ene, Dat ene bedrijf wilde daar niet aan meedoen en toen ging het personeel staken voor hoger loon. En toen zeiden de andere, de concurrenten van die steenfabriek, nou dan betalen wij jullie lonen. Ja, dan kan je het ook heel lang volhouden natuurlijk. Hè. Ja, dat, dat lijkt me duidelijk. Dat lijkt me wel, ja. Is er nog één spectaculair voorbeeld? Nou, het allermooiste voorbeeld is denk ik, en daar verwijzen de schoonmakers nu ook naar, dat is een staking uit 1933 van, van vissers, zeevissers. En die hebben toen heel lang gestaan, maar dat was echt een hele sector, dus dat waren heel veel mensen. Al die andere lange stakers, zijn meestal ook maar weinig stakers, die steken, bijvoorbeeld waren maar acht stakers. En dus dat is wel ook een verschil met de staking van de schoonmakers nu. ...waar toch over 3500 man gepraat wordt nu. Ja. Dus dat is een groot verschil. En, maar tegenwoordig doen ze het ook heel anders aanpakken. Dan ik die stakingen. Vroeger, ja, die mensen zaten in het bedrijf. Die gingen een beetje klussen erbij. Uh, waarschijnlijk om met aan inkomen te komen. En wat uh, schoonmakers nu doen... ...en dat is ook uniek hoe we dat aanpakken... ...dat is... Uh, de, de opdrachtgevers benaderen, heel veel tan maken overal... zorgen dat je in de krant komt, uh, op de tv, op de radio. Dat was er toen allemaal niet bij, want die nee. er gewoon helemaal een niet eens. Maar zij zoeken heel erg de publiciteit... en dat maakt deze slaat ondanks dat hij dan niet wie, zo lang is. Wie ja? weet gaat het ze helpen? Ik moet, ik moet stoppen. Sjaak van der Velde, ja, ja, ja. hartelijk okay. dank. Okay. <laughs> Fijne ja. avond. Dit was Met het oog op morgen. Dank voor het luisteren... en heel graag tot morgen. Goedenacht.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 Dit is Radio 1.